Een beetje verliefd. Hallo? Hallo? Sam! Kom erin, man! Kom erin! Dat is lang geleden, zeg? Ja, ja, dat is uh, Dat is lang geleden. En? Wat? Huh? Oh, oh, ik, ik kom voor Harry. De, hij had gevraagd Gevraagd? Om even... Had hij dat? Gevraagd? Uh. Ja, ja. Ja, heb jij voor ja. geluk gehad? Oh Mij vraagt hij nooit wat sam. Nooit Maar ik geef het hem <lacht> Alle mensen, ik geef het hem <lacht> uh, Waar is hij? Je mag twee keer rijden Zit hij alweer boven? Alweer Altijd Zeg dat liever Harry zit altijd boven Niet te geloven hè? Nee, niet te geloven dat zeggen ze allemaal als ik het vertel. Niet te geloven, zeggen ze. En uh, hoe houdt hij het vol? Dat vragen ze ook. Meestal tenminste. Tje, hoe houdt hij het vol? <laughs> Moet ik dat weten? <laughs> <laughs> ik, ik denk dat hij... Uh, ja? <laughs> ik, ik denk dat hij bezeten is. Wat? Door een idee. Oh. He? Bezeten door een idee. Ja, op die manier. Nou, je hebt van die mensen. Die heb je, ja. Nee, nou, uh, Archimedes... Was er ook zo een? Oh ja, Archimedes. Dat is die van... Uh, uh -huh, uh -huh, ja, die yeah. ja, nou, die bleef zoeken tot hij het gevonden had. Nou, kopie, kopie hoor, Archimedes. Dat zal dan. En uh, uh, Newton. Die ook, ja. Uh, Edison. Nou, hè? jongen, jongen, Edison. Edison, die uh, ieder jaar op de televisie komt. Ja, nee. Nee, die niet, nee. Uh, Thomas, Edison. Oh, Thomas. Ja, natuurlijk. Daar zit ik met mijn gedachten. Ja, ja, en nu dan, uh, hè, boven... Harry, bezeten door een idee. Allemaal trouwens. Maar dat is geen pretje. Wauw, ik weet niet, dat soort mensen... Voor hun vrouwen, wou ik zeggen. Voor hun vrouwen. Nou, hoe zou ik niet kunnen zeggen of iemand als Archimedes wel een vrouw had? Maar iemand als Harry, hebt er een. Ik waarschijnlijk. Harry hebt er een. Nou, nou, nou, Harry hebt er een. Ja. Maar ik zie hem nooit, Sam. Nou, nooit. Uh. Hij, hij, hij komt toch naar beneden om, om te eten of zo? Eten? Ja. Vlug, vlug een hapje hier in de keuken. Staande om geen tijd te verliezen. En hij doet geen mond open. Behalve om te eten natuurlijk. Uh, uh, en s'avonds dan? Als jullie gaan slapen? Die? Die ligt er nog niet in of die snurkt. Echt? Ja. En je begrijpt. Voor een getrouwde vrouw is dat... Uh, ja. ja, geen pretje. Dat wou ik maar zeggen, ja. En als ik er nou niks om gaf... Ja, er zijn van die vrouwen die er niks om geven. Zo. Om dat uh, snurken? Om dat pretje. Oh, wel nou ja. Ik moet het maar eens met een wasknijper proberen. Wat? Ja, ik had een tante hè, en die had een man... Mijn oom dus, en die kon snurken. Sam, die kon snurken bij de beesten af. Tante wou er wat aan doen, dat begrijp je. Ja, ja. Een dik kussen in zijn bed, een dun kussen in zijn bed, en geen kussen in zijn bed. Een psychiatrische behandeling. Ja. Zelfs van die, van die, wacht, uh... hoe noem je dat nou? Electro... Uh, Elektro. Electrocusie? Dus... Nee, shokken, shokken. Oh, shocken mm -hmm. Ja, hij bleef snurken. Op een keer heeft ze hem toen een wasknijper op zijn neus gezet. En dat hielp? Nee. Maar misschien wel, bij Harry. He? Je weet me nooit uh, Hij is toch echt boven He? Tuurlijk nou ja, Omdat het zo stil is uh, Hij blaast even uit Als jij nou nog wat wil zeggen doe het dan maar vlug Want zo direct begint die kermis weer Leen Leen, ik, ik, ik denk dat jij niet in Harry gelooft He? Wat? Ja Jij gelooft niet dat het hem zal lukken daarboven Nee, son. nee, ik geloof niet in haar. Het zegt jou dus niks dat jouw man misschien op weg is zich een plaats te verwerven in de galerij van de grote vogelkwekers. In de galerij van? Mm -hmm. Nee. Dat zegt mij niks. Dat hij wel eens een beroemdheid zou kunnen worden? Ook dat niet. Maar waarom? Zal ik jou vertellen. Neem nou... Nee, neem die Archimedes. Mm -hmm. Iedereen hebt de mond vol over hem. Je kan geen museum binnenlopen of er hangen schilderijen ja, van Dat is even Lene, je... ik kan me vergissen hoor, maar Archimedes een schilder... Nee, nou, van mijn part, nee, is nee, die beeldhouder of schrijver, van... hè? He? Nee, Waar het mij om gaat, is dat er voortdurend over hem gesproken wordt. En nooit eens een keer over haar, hè? Jij weet zelfs niet eens of ze wel bestaan heeft, die mevrouw Archimedes. En toch kon zij maar voor alles opdraaien, hè? Ervoor zorgen dat hij op tijd zijn natje en zijn droogje had... terwijl hij daar de hele dag maar aan die dingen zat te schilderen... of beelden te houden of te schrijven... He? En zo zal het met die mevrouw Newton en die mevrouw Thomas ook wel zijn vergaan. Nee, jongen, je maakt mij niks wijs. Voor de vrouw van een beroemdheid valt er weinig vreugde te rapen. Ja, toch zou je wat meer... Dan... Oeh! Oeh! Oeh! Nee. Dat is hem. Wat? Dat, Harry. Ja, Harry. Geweldig, hè. Wat? Geweldig. Oh, geweldig. Nou ja, ja, dat hangt er van af. Dat hangt er van af. Natuurlijk. Het moet vermoeiend zijn. Vreselijk, ik weet vaak niet wat ik mijn hoofd heb. Nee, voor hem, vermoeiend, voor hem. Ja, dat zal best wel, want je mij... <lacht> Vandaar natuurlijk dat snurken. Denk je? Natuurlijk. Weet je wat het van een mens vraagt om zo te keer te gaan? Ja, maar er is toch geen mens die van hem vraagt zo te keer te gaan? En dat allemaal voor die stomme kanaries. Nou kijk, zoiets moeten ze nou ook van Edison gezegd hebben. Een stoomtrein, hebben ze gezegd. Een stomme stoomtrein. Een wagen zonder paarden. Stel je nou zoiets stoms voor. Ja, wacht even, het was toch wel een stoomtrein? Of was, het, uh, of was het nou bij Edison een luchtballon? Nou ja, dat, dat doet er ook helemaal niet toe. Het was in elk geval iets zonder paarden. Nou, waar waren wij nu geweest als hij niet had volgehouden? He? Wat zou er van ons geworden zijn... ...zonder de stomme stoomtrein van Thomas Amadeus Edison? Ja? ja nou, als je het zo bekijkt... Ah, nee, Leen, zo moet je het bekijken, anders... Oh. Hey. dat Harry niet is. Harry! Hé, hey, Harry! Ben jij dat? Zij is het! Zij is het! Met een gekrijs! Zeg, mag ik even boven komen, Harry? Je had uh, gevraagd om even te komen kijken. Oh, jawel, maar zorg dat dat, dat, dat mens met een alentige gelach... geen voet op de zolderkap zet Hoi. je. Bedoel je mij, Harry? Ja, bedoel! Dat schuim. Ach, schuim. Zo. Hé? En? Zo hopeloos mislukt. Ah, kom, kom, kom. Hé, hey, Harry. Kom, joh. He, moet erin houden. Beter één vogel die niet kan zingen dan tien... Uh... Nee, je weet wel. Uh, nou, vertel eens, hoe, hoe is dat nou gekomen? Uh... En dan te weten he, dat ik ervan overtuigd was... ...dat ik deze keer zou slagen. Je kent mijn principe, niet dan? Ja, ja. Kruisen, kruisen. erbij, je erbij geval, Inderdaad. Ah, kijk, ik was begonnen met een hartserzanger. Ken je die? Hartserzangers? Ja, uh, Harry, je weet. Canarische <laughs> nee, <nikken. laughs> Daar heb je er een. Zie je? Die gele daar. Die okergele? Die citroengele. Oh, oh ja. ja, ja. Dat is pepe. Ja, zo heet hij. Pepe. Pepe. juist. Pepe. Pepe, kom eens hier. Kom eens hier bij paasje. Kom eens hier. Zo brave pepe die waar waar meneer Sam, is die geen brave Pepe? Ja, ja, ja, PP is een erge brave PP. Hoor je dat, PP? Hoor je dat? Hoor je wat meneer Sam zegt? Dat PP een erge brave PP is. En wat gaat die erge brave Pepe nou voor ons doen? Hè? Je... Nee, dat niet. Weg <lacht> je mijn hand, vuil beest. <lacht> ah, geef me die doekjes eens aan, ja, ja, je... ja, Zo. <lacht> zo brave Pepe, die gaat nou voor het baasje zingen, He? Ja. Ja, zingen. He? Ja. Hey. Hoor je dat, Sander? Hoor je dat? <laughs> dat is nou Pepe. Is het geen schatjes? Zeker. hè? Nee. Ja, natuurlijk, natuurlijk. En wat heb ik nou met Pepe gedaan? Gekruist, precies. Met Lola. Daar zit ze. Kijk daar. Nou. Ik kruis dus PP met Lola. Ja. Dus een, een hartse zanger met een Delfse variatie. Ja. En wat bekom ik, Sam? Wat bekom ik? Eh, uh, ja, uh, Nou, een, een Delse zanger of zoiets. Nee, Sam. Nee. Yes. Dit. Ik bekom Bammetje. Oh. Bammetje. Bammetje. Bammetje. Pappetje, pappetje, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja Nou moet je mij eens even zeggen. Hè? Ja. Wat valt jou nou op? Nou, uh, ja. Nou, nou, wat valt jou nou op als je naar Bannetje luistert? Nou, ik, ik zou zeggen dat hij, uh, hij, hij fluit. Anders. Uh, hij fluit anders. Iets ja, meer, ja. iets meer. Metalen. Ja. Metalen. Meta Meta ja, ja, metalen. Dat heb ik zelf bedacht, dat woord. metaler. Dat komt van uh, metaal, begrijp je? Nou, dat is knap gevonden. Als het dus door het kruisen van Pepe en Lola Bammetje bekom... en als dan nou blijkt dat Bammetje duidelijk metaler fluit dan zijn ouders... dan moet het mogelijk zijn, redeneer ik, dan moet het mogelijk zijn... zijn metaalheid op te voeren door Bammetje te kruisen met Lola. Bammetje met zijn eigen moeder? Nou, is dat nou niet een tikkeltje Dat ja, geeft, te... geeft niet, Canaris, die kijken niet zo nou. Nou, oh, nou ja, in dat geval. Hey, jawel, hoor. Jawel. ...van Bammetje en Lola kwam... Ja oh, Ja. Oh jongen, toen ik dit voor de eerste keer hoorde... ...was er geen houwe meer aan, begrijp je toch? Ja, ik, ik doe mijn best, had ik. Ik moest, ik en ik zou een kanarievogel kweken... ...die zo metaal zou fluiten... ...als dat nooit een kanarievogel metaal gefloten had. Ja jongens, zo gaat dat. Op een blauwe maandag dan krijg je een inval... ...en die laat je niet meer los. laat je gewoon niet meer los... En... Ophouden! Ophouden! Ophouden! En dan moet u weten dat ik haar gevraagd heb dat niet te doen... ...terwijl ik experimenteert. Oh. Jullie spreken weer met elkaar? Uh, vorig jaar wel. Oh, Nee, Rustig, rustig, rustig. Rustig, rustig, rustig. Maar die teken je hart. Ja, dat kan me gewoon zouden worden. Eh, je kanaristap. Nee. Ik kan me niet nee. voorstellen dat zulke scènes goed voor ze zijn. Een, een vogel als Pepe moet daar zeker onder leiden. Oh Ja? Nee, natuurlijk, heen? natuurlijk. Hier, ga ja. jij zitten fluiten als je midden in het geweld zit? Nee. Nou, hier dan. En waarom zo'n kanarie dan wel? Ja. ja, je hebt misschien gelijk. Maar, eh, maar ze doet het met opzet. Jawel Nee, nee. Je bel, jongen, ze doet het met opzet. Je Begrijp je al. Waarom ik mislukte? Nee. Nee, nog niet helaas. Ah. Nou, ik, ik, ja, dat zou je ik... me net gaan vertellen, trouwens, over dat, dat, dat metaal fluiten. Zoals nog nooit de kanarie metaal gefloten had, weet je, metaal. Oh, ja. Ja. ja, ja, ja, ja. Nou, ik begon na te denken. Echt? Ja, over de klank van metaal. Nee. Ja. <laughs> Nadenken over de klank van metaal is niet waar. Wat is dat voor jou, de klank van metaal? Nou, uh, het, het bijren van een grote klok, bijvoorbeeld. Heel, heel, heel. Of het uh, trillen van een zaag. Nou, nee, nee, ook niet waar. Nee, we hebben nog niet. Afgijzer piepen van een ijzeren poort uh, met een ijzeren enkel. Ja, ja, ja, zo zie je waar, he, dat het allemaal een kwestie van smaak is. Ja. Voor mij is het een fietsbel. Oh. Kan jij je één ding voorstellen? Dat metalen klinkt aan een fietsbel. Nou, nee. uh, ik even in. Mijn besluit met één vast. Ik zou een fietsmel variatie kweken. Je moet nog op het idee komen. Ik ben begonnen te lezen. Okay. Japanners, vooral Japanners. Natuurlijk ja, is er uitgemaakte zaken dat Japanners verwoede fietsers zijn. Hè? Ik dacht Chinezen. Dat Japanners Chinezen zijn? Nee, dat Chinese fietsers zijn. En wat zijn Japanners dan? Ja, ja, wacht, dan vraag je me wat. Maar goed, daar is er een kerel, hè? een Japanse kerel uiteraard... ...en die beweert dat de roep, het zingen, het brullen van dieren wordt beïnvloed... Door de eerste geluiden die ze na hun geboorte opvangen, zet bijvoorbeeld een jonge olifant midden in een drukke straat en je gelooft je eigen oren niet. Dat probeer ik me even voor te stellen. Ja. Wat hebben Dan krijg je een, een olifant met een getrompet als van een kettingbotsing? Nou, <laughs> zoiets moet Harry maar één keer lezen. En wat doet Harry dan? Wat doet hij? Zee, jij bent toch niet met al je kanaries op de A1 gaan staan, hè? Nee, Harry bouwt zich een fietsbelorgel. Een fietsbelorgel? Oh, wacht is? Dat was het wat ik hoorde daarnet beneden. Ja, precies, kom in, kom in. Hier. Ja. hier staat. In dus deze kast. Ja. <tie> <tie> Tiende keer, hè? als Lola weer een nest ging bouwen, dan begon ik. Maar eh, zomaar is, nee, tientallen keren per dag, Dagen, weken achter elkaar. Het moest lukken. Uh, ik had uh, buiten leen gerekend. Ze weet ziek. Schelle hoofdpijn en zo, En toen moest jij ermee stoppen. Wel nee, man. Daar kwamen jongen. Jongen? Hier, kijk, hier. Hier zitten ze. In de achterste kolen. Oh ja. Dat, ja. Dat is zo luister, luister. Het is haarlach, Sander. Die vreselijke vlag van haar. Ja, dat is wel duidelijk, ja. Al jaren ze me de zenuw uit mijn lijf. Iedere keer als ze zo uithaalt. Al jaren verschuil ik me hier bij mijn kanaries om het niet te moeten horen. En nou dit komt ze hier vaak dan. Ach, dat maakt geen verschil man. Dat gejankt van haar dat hangt hier in huis. Ik heb alle spleten en kieren opgewild, maar je krijgt het gewoon niet weg. <lacht> Oi, oei, de Duits van! Ik heb op de kotsen. Zeg, zeg Harry. Op de keper beschavig. Wat? Is dit toch ook merkwaardig? He? Lachende kanaries bedoel ik. Ben je nou helemaal een fietspelvariatie willen kweken en dan eindigen met dit? Laat me niet lachen, Sam! Laat me niet lachen! De fietspelvariatie. Een luisterspel geschreven door Guy Bernard. Personen: Leen, Trudy Liboezen. Sam, Rob Fruithof. Harry, Paul van Gorkum. Regie: Ab van Eck.